Mark Hokken met het NOS Journaal. Bij de massastart op de Olympische Spelen heeft Irene Schouten het brons veroverd. Ze kwam ver voor de finish op kop, maar werd na de laatste bocht voorbijgereden door de Japanse Tagaki, die het goud pakte, en Borum Kim, die tweede werd. Het is voor het eerst dat de massastart op de Olympische Spelen is geschaatst. Rond deze tijd beginnen Sven Kramer en Koen Verwij aan de finale van de massastart bij de Mannen.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 De elfjarige jongen werd twintig jaar geleden op de Brunsemerheide gedood, maar de dader is nooit gevonden. Aan 21.500 mannen is gevraagd in de komende drie weken wangslijm af te staan. En op zes locaties wordt het DNA ingezameld. Dat wordt vergeleken met het erfelijk materiaal dat destijds is gevonden bij Nicky Verstappen. In Afghanistan zijn in korte tijd vier dodelijke aanslagen geweest... De meeste slachtoffers vielen toen de Taliban midden in de nacht een legerpost in een westelijke provincie aanvielen. 18 militairen kwamen om. Tegelijkertijd blies een zelfmoordenaar zich op, vlakbij een kantoor van de NAVO in de hoofdstad Kabul. En ook werden in het zuiden twee aanslagen gepleegd. Het weer. Vandaag veel zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het blijft droog en vanmiddag wordt het 3 of 4 graden boven nul. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad.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 We hoeven ons helemaal geen zorgen te maken, denk ik eerlijk gezegd. Don't you worry about uh, Dat is uh, zaterdag uh, 24 februari. Het uh, doet uh, anders vermoeden, hoor. Het openen van die muziekboulevard. Ik uh, zeg maar bij, het is Zandvoort op zaterdag. Um, in ieder geval, als het uh, goed is, uh, is het uh, nou ja, mooi weer. Uh, dat, dat één ding. En we hebben natuurlijk een paar gebruikelijke onderdelen. Zoals het Zandvoortsnieuws, Zoals het weer. En natuurlijk ook een beetje sportnieuws. Nou ja, voor de mensen die nu eventjes toevallig naar het beeld van de spelers zitten te kijken. De masterstart van die heren is van start gegaan. En nadrukkelijk meldt Sven Kramer zich met nog een aantal ronden nog te gaan. En dan kunnen we in ieder geval nog gaan opletten wat er nog de komende tijd gaat gebeuren. Er zijn nu drie man onderweg waarvan één met Nederlands bloed, en dat is Koen Verwij. En wat er nu precies gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk, maar misschien wordt er hier al afgesprint voor het laatste gedeelte. Het zou zomaar kunnen dat dit het laatste gedeelte is en dat betekent dus dat er een Koreaan is, die het gaat pakt. En Koen voorbij als derde over dit meet komt. En dus het brons uh, tot, uh, tot zich neemt. En Sphinx de Belg, is tweede. Dus dat uh, kan ik er dan nog even live even meenemen. Uh, over het weer gesproken. Nou, er ze, 20 jaar geleden hadden ze er iets uh, mee. Het bewaande duo Harry Vermeegen en Heng Spaan. Toen ze nog uh, eigenlijk uh, goed met elkaar door één deur uh, konden... Grote mutsen met koud, hè? En dat uh, 30 jaar geleden was er op een gegeven moment een haamse schaatster die drie keer goud wist te winnen. Die had een andere muts en daar stond op goud, hè? Nou, uh, ik zal hem maar weer eens eventjes afstoffen. Hier is die nog een keer, uh, de heren van uh, Spaan en Vermegen, onder de, de naam The V-Boys. Koud, hè? Zeg, jij het weer, bestel, pokken weer. Los van koude tenen koude hoeren, koude Ik lagen haar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 Ook uit lang vervlogen tijden, inmiddels ook alweer 30 jaar geleden, dat dit een, een single was van Vesta Williams. En uh, dat nummer dat heette Once Bitten, Twice Shy. Ja. Daarvoor natuurlijk het verhaal over koud hier. Ja, dat waren nog eens winters dat de ijspegels nog aan neuzen van mensen hingen. En tegenwoordig uh, worden we al een beetje beroerd als er een windkracht uh, 3-4 uit het oosten staat en de temperatuur net onder nul is. Uh, maar goed, de, de meteorologische winter is bijna voorbij. Daarover straks meer, want we hebben zo direct het weer. Maar natuurlijk ook nog even een soortement van rubriek... dat normaal gesproken ook in de Zandvoortse krant staat... maar hier ook nog wel aandacht wordt besteed. En dat is met oog en oor de badplaats door. En wat wil dat zeggen? Dan pakken we in ieder geval eventjes een aantal kleine berichten... die in Zandvoort spelen... Uh, zo is uh, komende zondag om vier uur... dan treedt de Duitser Martin Weber op bij de stichting Studio Anthony. En dat is uh, te vinden aan de Oosterparkstraat 44. En dat is een huisconcert. De songs hebben als thema vogels. En Weber begeleidt zich met klassieke gitaar. Tijdens of uh, tevens zijn er optredens van Jan Eilander... liedzanger van de, de popgroep Trio Bier. Niet geheel onbekend. Uh, en... Dat heeft ook te maken met hun verschijning bij onder meer De Wereld Draait Door. En hij verrast met een Nederlands en Engelstalig repertoire. En verder zijn er optredens van Paul Schimmel en Wout Age, Die ook nog de geluidstechniek verzorgt. Wout Age, Wout Agen. De presentatie is in vertrouwde handen van Onne van Dijk. En de toegang is gratis. Maar wie zeker wil zijn van een plaats moet daarvoor wel even bellen. Voor een reservering. En dat kan op 023 2 Dus 023 2 Dat dus morgen in de Oosterparkstraat. Bij Studio Anthony. Die eh, regelmatig dingen doen eh, met muziek in huiskamers. Dus dat eh, kan je dan daar doen. Dan is er ook nog eh, de komende week. Wordt er eh, min of meer. Nou ja, komende week. In ieder geval vanaf volgende maand worden gestart weer met uh, het aangifte doen van de inkomstenbelasting. En voor mensen die een laag inkomen hebben... is dat misschien wel een ja, probleem. En daarvoor hebben ze bij Pluspunt iets bedacht. Dat doen ze eigenlijk al uh, de nodige jaren achter elkaar. En dan kunnen mensen hulp vragen bij die belastingaangifte. Ieder jaar verandert er wel iets. En indien mensen hulp kunnen gebruiken... bij het invullen van de inkomstenbelasting... dan kunnen zij uh, terecht vanaf dinsdag 6 maart... Bij de bibliotheek in Zandvoort. En dat is dus te vinden in uh, het centrum. Bij het Louis Davids Carré. Vanaf drie tot vijf zijn er adviseurs van Doc Haarlem aanwezig om de mensen met tips en trucs het net wat makkelijker te maken in de bibliotheek. Dat is dus niet van pluspunt uit, maar gewoon vanuit de bibliotheek. Ik dacht dat ik het hier even met pluspunt te maken had. Maar nu ik het bericht verder doorlees, gaat het natuurlijk over de tips en trucs. Dat zijn de adviseurs van Doc Haarlem die dus aanwezig zijn bij de bibliotheek. Uh, om gebruik te maken van een computer en daarmee de belastingaangifte te doen. Wel heeft uh, iedereen een computerpas nodig. En die is te koop in de bibliotheek. En met deze pas uh, kunnen mensen het hele jaar door internet. Dat verhaal over uh, de belastingaangifte met uh, vrijwilligers van Pluspunt. Dat komt zo dadelijk, want daar heb ik ook nog wel wat over uh, te melden. Uh, wel van Pluspunt, dat is, nou ja, niet alleen van Pluspunt... maar ook van ook Zandvoort, is... Uh, het thema herstel het samen. En dat uh, gebeurt ook nu weer. Um, dat, volgens mij is dat, is dat al geweest. Dus daar heb ik in weinig aan. Dan is er nog uh, wel iets uh, wat ik uh, kan melden over het... Uh, Podium van Zandvoort, ja, want als ik zie dat het vrijdag 23 februari is... en vandaag 24 februari, nou, dan kom je er dus uh, niet uh, helemaal uit. Maar goed, uh, zondag 25 februari, dat is wel uh, morgen. Dat is in het Zandvoortmuseum. En dan is er weer een nieuw museumpodium. En dit keer zingt het Zandvoorts vrouwenkoor... onder leiding van dirigent, pianist Ert Werdwijn... een veelvuldig repertoire van klassiek tot modern. En vanaf half drie staan de koffie en thee klaar... Voor uh, mensen die uh, dat willen aanschouwen. En tevens is er ook nog een rondleiding mogelijk. Langs de tentoonstelling Oda aan Zandvoort. Vanaf 3 uur tot 4 uur uh, zijn uh, de mensen welkom als het gaat om het Zandvoorts vrouwenkoor. De entree is 3 euro. En dat is inclusief koffie en thee. En met de museum Jaarkaart heeft iedereen gratis toegang tot het concert. Dus dat uh, kan ik er dan ook nog uh, bij zetten. Uh, goed, uh, tijd voor muziek. Dus misschien. Uh, niet het meest gekke, het meest gangbare... wat Justin Timberlake op zijn repertoire heeft gestaan. Ik vind hem zelf ook eerlijk gezegd een beetje vreemd. En nou ja, dat blijkt wel. Maar het is wel het meest recente werk wat hij heeft uitgebracht. En dat is dit fijne nummer. En dat nummer dat heet Phil Fee. Self in the world. say it's Self in the world. say it's oh fake. I I said, Put your hands on me. No, the same clean What you gonna do all I need to Don't no, up me. Don't no question, I won't hit. Everybody's gonna I'm so excited to see you in Baby, don't you hide I do? Exactly what you hide, I do. Let me see you move. Baby, don't you hide I do? And they ain't giving the in the morning. Good <laughs> <laughs> friends, my friends, and they ain't in the in the morning. <laughs> <Switch your favorite laughs> <hands. laughs> no, so Nou, over die railroad, daar kunnen we dan ook nog wel heel kort over zijn... want de railroad gaat dicht vanaf volgende week... Volgende week zondag rijden er geen treinen vanaf Zandvoort. Uh, zeg ik het goed, 5 maart. Nee, dat is maandag. En uh, Dat duurt tot en met 8 maart, op donderdag 8 maart. Uh, dan uh, zijn die werkzaamheden er nog. En vlak voor dit weekend dan wordt de treindienst hervat. Uh, waarom zeg ik dat? Uh, er wordt uh, gewerkt onder andere aan het spoor. Dus er wordt, het spoor wordt vernieuwd. Daarom ook uh, shocking blue and never marry a railroad man. Want dat was de reden. En daar uh, wordt dan ook uh, tegelijkertijd ook de brugleggers uh, neergelegd... voor de laatste uh, ecoduct. Uh, dat uh, gedeelte gaat over het spoor tussen het uh, duin van het kraansvlak... richting het Koningshof. Want dat is de ontbrekende schakel. En ook die mensen profiteren dus van uh, het stilleggen van het treinverkeer. Dus dat zeg ik er dan ook maar even bij. Dus uh, wat is het? Eén minuut voor half drie. Dan is het hoog tijd voor... Precies. En het weerbericht is ook nu weer opgesteld door Rico Schreuder. De man die dat doet voor meer Radio. Ik zeg het er maar, maar even bij. En dat is meer gericht op de Halen meer. Maar goed, wij profiteren er een beetje van mee. Um, ik kan er in ieder geval bij uh, vertellen dat uh, hij ook heel mooi een pluim, een temperatuurpluim heeft uh, neergezet. Nou was er van de week een pluim die gaf al aan uh, dat we ergens binnen maart, uh, begin maart al richting de 10 graden staan. Maar deze temperatuurpluim laat dat nog niet zien. Ook uh, op deze zaterdag is het uh, prachtige winterweer, zo schrijft uh, Schreuder op zijn weerpagina met volop zonneschijn. Vanmiddag trekt er hoog uit wat sluierbewolking over deze regio, maar het blijft overal droog. De wind waait uit het oosten tot het noordoosten en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarden omstreeks de 3 graden. Voor het gevoel zal het duidelijk kouder zijn met een gevoelstemperatuur van enkele graden onder 0. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een doorstaande oost- tot noordoostenwind daalt de temperatuur naar zo'n 6 graden onder 0. En dat staat gelijk aan een beetje matige vorst. Morgen is het weer in deze regio. De zon schijnt volop, het blijft droog... en de temperatuur komt in de middag uit rond waarden van het vriespunt. Dus het zal niet al te best lekker aanvoelen. De wind waait ook nog eens uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig. En daardoor is het zo'n uh, voor het uh, gevoel... dat noemen ze dan met een heel mooi woord... de windchill factor, zo'n 5 graden onder nul. Na het weekend is en blijft het volop winters. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook wat wolkenvelden over de regio. En uit die bewolking kan soms en dan met name later op de dinsdag wat lichte sneeuw vallen. In de nacht vriest het matig, later in de week lokaal ook streng. En overdag komt het kwik ook tot en met vrijdag niet boven nul. Nou, wat wil die temperatuurpluim dan zeggen? Nou, die heeft hij ook daarop staan... Dat is een, voor een wat langere termijn verwachting. En dat staat ook inderdaad te lezen. Nou, de komende weken kun je het wel vergeten. Daarna gaat de temperatuur waarschijnlijk weer een beetje boven nul uitkomen. Met een uitschieter die ergens rond, nou wat zou het zijn, 8, 9 maart nog een keer naar beneden zou gaan. Maar dan zitten we wel heel ver weg in de, in de tijd. En zo betrouwbaar zijn die weersvoorspellingen... Op termijn ook niet. Dus dat even wat uh, gezegd over het weer. Nu weer tijd uh, voor muziek. Uh, hobbyclubje van Simon Le Bon en uh, de jongens Taylor en Rhodes. Ze hadden toen op een gegeven moment wat problemen met uh, de platenmaatschappij. Ze zeiden van nou dat Duran Duran, dat uh, parkeerden we. Toen heette ze ineens Arcadia. Ja, en in die de clip die daarbij hoort van dit nummer. Het is uh, in Engeland een waanzinnige hit geweest. Hier in Nederland heeft hij wat uh, zijdelings uh, wat gedaan. Zie je ook op een gegeven moment in die clip voorkomen. dat uh, John Taylor met een uh, ganzenveer en een perkament in zijn handen. met contract. Nou, uh, dat wijst zich eigenlijk uh, vanzelf. Het uh, nummer dat die het ook alweer uit uh, de jaren tachtig. en dat nummer dat heet The Flame. Ik de van fuego. Oh, ten cuidado als je Ja, dat was uh, night Met uh, natuurlijk uh, de onverprezen uh, en eigenlijk ook uh, inmiddels wel uitgegroeid... tot een uh, pop-icoon hier in Nederland, Suus de Groot. Ja, want uh, het afgelopen seizoen huisbent uh, geweest uh, bij de Wereld Draait Door. En in een grijs verleden kwam Suus de Groot nog eens een keer hier uh, bij ons bij CFM's antwoord een aantal nummers spelen. Toen deed ze dat helemaal in de pieren eentje. Was ze ook nog een keer actief met een andere band... waarmee ze de Rob hakdao wisten wist te winnen. Gebeurde ergens rond het jaar 2008-2009. Um, zo lang is het al geleden maar. De carrière van Zuster Groot en Soudanite... heeft inmiddels een duidelijke vlucht naar voren genomen. Want heel Nederland weet inmiddels al wie deze band is. En dit was een van de producten die zij hebben afgeleverd. Ook al veelvuldig gedraaid op de, de grote landelijke radio's. Het is maar dat je het weet. Maar ik zeg er wel bij. Ooit onder andere begonnen bij van Zandwoord. Ik zeg het er maar even bij. De Flame hoorden we daarvoor met natuurlijk Arcadia. Dat is dan zeg maar het tijdelijke hobbyclubje van drie Duran Duran leden. Later zijn ze weer teruggegaan naar Duran Duran. Dus... Uh, voor die mensen die denken van, uh, hebben ze dat uh, langer gedaan? Nou, niet lang. Election Day trouwens is uh, een wat meer bekende single uh, geweest. Die zou wel heel erg uh, te passen zijn. Staan uh, toch weer een aantal mensen te flyeren hoor met dit weer. Dat vind ik allemaal wel weer iets uh, bijzonders te uh, hebben met, uh, met deze kou. En dan ook nog een beetje discussie proberen aan te gaan met het uh, publiek. Lijkt me, lijkt me een uh, aardige bezigheid op deze zaterdagmiddag. Het is maar uh, dat je het weet. Maar misschien uh, dat uh, een uh, goed warm drankje wel op zijn plaats is. Um, ik geloof dat uh, Bertolt Brecht daar nog iets uh, heeft uh, gemaakt. En dat is uh, later nog eens een keer uitgevoerd uh, uh, door uh, The Doors. Dat nummer dat heet de uh, Alabama Song. Well, show me the way to the next whiskey bar.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 Nou, die stopt een keer er mee. Nou, dan uh, heb ik nog uh, wel wat andere, andere dingen aan mijn hoofd. Ja, voor de mensen die nog niet uh, kunnen wachten op de zomer, begin uh, dit uh, vrolijke werkje van Bananarama met Cruel Summer. Die zomer die is uh, eigenlijk niet ver weg, want als je gewoon achter het uh, raam zit uit de wind, minder in de zon, dan is het uh, gewoon heel erg uh, lekker eerlijk gezegd. En dan uh, staat die zon al uh, zo krachtig dat het niet eens winter lijkt. Maar goed, uh, ik zeg niks en uh, je moet het er maar zelf even bij bedenken. Cruel summer van uh, Bananarama en, en uh, ineens een haperende de Doors met de uh, Elbamazon... Dat een beetje gebaseerd op de mensen die een uh, hartversterker wel kunnen gebruiken met deze kou. Dat, uh, het gaat toch een beetje ook over uh, drinken in een kroeg. Hè? Uh, show to the next whiskey bar, zegt uh, Jim Morrison. En dat heeft hij ook niet helemaal uh, van, hem, uh, van hemzelf, maar ook van anderen. Um, nog even wat uh, Zandvoorts nieuws, uh, want Langkampiers. Van de, de branding. Die mogen uh, nog een seizoen uh, blijven. En uh, dat uh, kregen ze. Vorig jaar uh, berichten de gemeente Zandvoort. dat zij per, tweede, uh, per december 2017 moesten verdwijnen. voor de komst van luxe vakantiechalets. Maar de verblijfstoeristen konden zich niet vinden met deze opzegging. Want al 50 jaar staan uh, zij op de camping. en deden hun inkopen in Zandvoort. Tijdens een gesprek tussen de gemeente Langkampeerders en de camping-eigenaar is tot een minnelijke schikking of minnelijke overeenstemming gekomen. Zo staat te lezen in de Zandvoerse krant deze week. In een brief aan de raadsleden meldt wethouder Gerard Kuipers in het stukje wat Nel Kerkman heeft geschreven. Er is positief nieuws te melden. Afgelopen maand is er overeenstemming bereikt tussen de Langkampeerders en Camping De Branding. De huurders zullen conform de huuropzegging het kampeerterrein eind 2018, dat is dit jaar dus, alsnog moeten verlaten. En tot die tijd kunnen zij dus ongestoord genieten van het campingseizoen 2018. Het terrein zal voor de opening in maart gefationeerd zijn en tevens is de camping de branding. De langkampeerders financieel nader tegemoet gekomen en de gemeente Zandvoort zal daartoe. De kanon eenmalig bij hoge uitzondering, wat een beperkt bedrag verlagen, zo valt te lezen. Op verzoek van de raad had de wethouder toegezegd dat de partijen in gesprek te treden. Het is fijn dat de partijen tot elkaar gekomen zijn. En dat de partijen op basis van de gesprekken goede afspraken hebben kunnen maken. aldus de wethouder. Een nog lopende afspraak is dat het college op basis van de inventarisatie van de werkgroep in gesprek zal gaan treden. Met twee andere campings in Zandvoort om te kijken of herplaatsing elders tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard doen wij ons best om te kijken of we inmiddels een gesprek daaraan nog nader kunnen bijdragen, al dus de wet hadden. Het is voor de Langkampeerders duidelijk dat de gemeente daarin geen toezeggingen kan en zal gaan doen. Toch zijn zij blij met de bemoeienis van de gemeente. Uh, de mensen die nog steeds een beetje die zomer in een bol hebben zitten, die uh, zal ik nog een beetje op hun uh, wenken uh, gaan bedienen hoor. Want uh, dit uh, is een versie die uh, Billy Ocean in twee maten heeft uitgevoerd: European Queen en deze versie: The Caribbean Queen. Nog regelmatig van die ethische feesten worden er gegeven. En dan komt Billy Ocean ook nog eens over de oceaan. Want dat doet een beetje aan zijn achternaam eraan. En dan komt hij over en dan gaat hij weer zijn repertoire spelen. Inmiddels toch ook al wel ver in de 60. Zo niet misschien wel in de 70. Maar goed, dit was een hit uit de jaren 80... Waar uh, dit uh, programma ook uh, bol van staat. Uh, van Zandvoort op zaterdag. Ik heb trouwens uh, leuk nieuws. Want volgende week komen de twee heren die normaal gesproken dit uh, programma gaan doen. Weer terug op deze plek. Dus uh, je bent allemaal worst, uh, gewaarschuwd. Dus ik uh, zeg het er maar even bij. En dan uh, mag ik uh, weer gewoon uh, naar de donderdagavond toe. Ik vind het uh, helemaal niet erg. No hard feelings. want dan heb ik daar uh, weer de tijd en de energie ook uh, weer ingestoken. Um, en in ieder geval volgende week ook nog even bladeren door de agenda. Want volgende week is ook de laatste race van het winterkampioenschap. Nou, die winter, die doet zijn naam dan denk ik wel eerder aan, eerlijk gezegd. Uh, het is uh, inmiddels uh, bijna uh, drie minuten voor drie. Dat betekent dat ik er nog uh, eentje heb uh, staan. Uh, is ook een uh, nummer wat uh, uh, regelmatig uh, in uh, lijstjes uh, terugkomt uh, aan het eind uh, van het jaar. Was uh, een dame die, uh, ja, als ik uh, de topop opnames van destijds uh, nog wel eens uh, voor de geest haal... hem aan het kouwen. Uh, uh, die band die had de illustere naam uh, van The Shirts en het nummer dat hij Tell Me Your Plans. Straks, na drieën, gaan we weer gewoon verder.